Dag Felix, de laten van Lost Frequencies. Jullie zijn genomineerd voor Beste Dance, Beste Doorbraak en Hit van het jaar. Lost Frequencies met de Reality. Welke van de drie hebben jullie het meeste honger naar? Uh, ik denk Beste Doorbraak is het leukst, want die kan je alleen maar één keer hebben. En de andere kan je nog misschien volgend jaar pakken. <laughs> dus ja. Nu uh, toegegeven, uh, we zijn zelf uh, ook uh, deze zomer naar het uh, Cigarette Festival uh, gereden. Door, uh, door Europa heen. En daar hebben we heel vaak uh, jullie... Uh, Nummers gehoord op, op de radio. Ja, dat zegt toch wel heel veel, denk ik, uh, over het internationale allure die jullie hebben. Uh, ja, nou ja, ik, ik ben natuurlijk de uh, featuring artist op uh, Reality. Uh, hij had eerst Ayurvedic gemaakt en toen maakten we samen maakten Reality. En dat, ja, dat is absurd. Ja. Als we veel in andere landen zijn, uh, soms apart, soms samen. En je hoort wel eens op de radio of in een winkel. Ja, soms niet te bevatten eigenlijk. Vorige week stond je op het. Uh, Eurosonic Noorderslag Festival. Heb je daar het gevoel van dat er iets gebeurd is? Als ik me niet vergis, zat de tent stampvol. En dat is natuurlijk ook de moment om, om je te tonen voor, voor de wereld, voor boekers, voor agents, en noem maar op. Ja, het ding is eigenlijk, uh, Noorderslag voor mij was eigenlijk... Een beetje tussen de twee, want ik, had al heel veel boek... ik heb al heel veel boekings. Maar het was ook heel veel om te tonen wat ik zal doen voor de mensen die aanwezig waren. Want er waren veel mensen die mij geboekt hadden, die daar waren. Dus die waren ook om te zien wat ze geboekt hadden. En, uh, en ja, misschien ook voor nieuwe boekers. Maar de, het was echt heel uitzonderlijk en heel bijzonder. Want ik weet dat er normaal gezien heel veel rockbands en heel veel live gebeurt. Ik deed daar een digiset en Yannick was daar ook aanwezig om een uh, reality live te performen. Maar ja, het was wel uh, echt aardig om daar te staan. Coachella staat op jouw programma, daar, daar ben je voor geboekt. Ja, dat moet een ongelooflijke droom zijn om, om daar te mogen staan op het grootste festival van Amerika. Ja, dat was zelfs geen droom, dat droomde ik zelf niet van. Ik, het is zo ongelooflijk om daar te staan. Ik droomde zelfs niet van Tomorrowland, Tomorrowland was zo echt ongrijpelijk. En nu dan Coachella, dat is echt, echt waanzinnig wat er aan de hand is. En, uh, ik kijk er echt naar uit om daar te gaan en om iets speciaals te doen. Ik weet niet nog wat, maar ik probeer iets, wel, iets te vinden. belooft voor jou een heel druk uh, festival zomer te worden. Bedankt, ja. Hopelijk wel. En welke festivals kijk je naar uit, onder andere? Wel, ik kijk niet wel naar elke geek uit, want elke geek zijn, bij elke geek zijn er fans aanwezig en ik probeer telkens mijn best te doen om, om ze bij met, met mij te houden en dat ze muziek graag hebben. Want ja, het is niet omdat het een kleine stage is of een kleine festival dat het minder belangrijk is, dus ik probeer telkens mijn best te doen en, en ik kijk... Naar, natuurlijk naar, uit, naar, naar, naar geeks in Amerika want het is, het is wel een touch vliegen, en het is spannend omdat het ver is en maar uh, alles is altijd, wanneer ik aan speel is het altijd super cool, super, super leuk dus ja De mensen kennen jullie vooral uh, van, uh, van de poppy nummers die op de radio zijn maar eigenlijk ga je in je DJ sets verder dan dat je, je brengt eigenlijk ook die deep house ja, in mijn digitaal speel ik ook een beetje harder vaak. Want ik, ik ben ook vaak in clubs en draai, draai ik van 1 uh, uur tot half drie. En dan, dan draai ik minder poppen, want mijn muziek is toch een beetje kalm. Draai ik een beetje harder, want ja, dat verwachten toch soms ook de mensen in de nightclub om, om twee uur zo, ochtends. Dus dat doe ik ook. En uh, zo ben ik me dan aangepast en ik draai nu ook... Mijn Lost Frequencies concept is, dus ik draai ook oudere liedjes in mijn DJ set Dus ik probeer mensen te verrassen met oudere liedjes die ze vaak niet meer horen in een, in een club of op een festival. En die zet ik dan wel op. Wat zijn dan je eigen favoriete genres? Uh, ik luister echt heel graag naar alle soorten muziek. Ik was vorige keer op een festival, daar stond Netsky ook. Ik heb Drum and Bass ook super graag en uh, alle genre muziek heb ik eigenlijk heel graag. Oké, okay, dankjewel Felix. Heel veel succes uh, vanavond hier op de Mias en op de festivals en met je muziek. Bedankt, heel erg bedankt.